Goedemorgen, ik ben Dilke Teertstra, dit is het nieuws van NOS op 3. Na het verkopen en afsteken van vuurwerk wordt het ook verboden om ermee rond te rijden, zegt minister Gapperhuis. Dat betekent gewoon dat je, als je over straat loopt en je hebt vuurwerk bij je, uh, ja, dan ben je vuurwerk aan het vervoeren en dan ben je strafbaar. Daardoor kan de politie het vuurwerk dat Nederlanders in het buitenland kopen makkelijker in beslag nemen. Een landelijk verbod op carbidschieten komt er trouwens niet... Veel mensen grijpen naar de knallende melkbussen als alternatief voor vuurwerk... maar zo'n verbod moet per gemeente worden geregeld. President Trump heeft groen licht gegeven voor de machtsoverdracht aan zijn opvolger Joe Biden. Die kan zich daardoor gaan voorbereiden op de dag dat hij president wordt, 20 januari. Al zegt Trump dat hij blijft vechten voor de overwinning en dat de rechtszaken doorgaan. kwart van de jongeren in ons land maakt zich zorgen over klimaatverandering... blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. De zorgen zijn sinds de coronacrisis alleen maar groter geworden... Volgens veel van de ondervraagde jongeren zie je nu wat voor effect mensen hebben op het klimaat... nu er minder gereden en gevlogen wordt. Als je voor de feestdagen nog een leuke cadeau zoekt, moet je misschien eens in Utrecht kijken. Marin werkt daar als toiletjuffrouw. Ze heeft een boek uitgebracht over haar werk. Ze komt van alles tegen. Ik uh, liep hier een mannentoilet in. En ik deed de deur open en ik schrok me kapot. Ik dacht, wow, wat is hier gebeurd? Alles rood. Ja, Ik dacht, wow, is iemand vermoord. Maar toen... Rook ik? Toen dacht ik, nee, deze geur ken ik. Het was gewoon een fles wijn wat gevallen was. In het boek staan allemaal foto's die Marin heeft gemaakt van wat ze in al die jaren is tegengekomen. Klein tipje van de sluier, gaat van drollen in urinoirs tot overstroomde wc-potten en gebruik maandverband. Het weer, de dag begint grijs, in de noorden blijft dat zo. Vanuit het zuiden komt de zon maar steeds vaker door. Dwaait niet hard, het wordt een gaat-of-tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 er was er ook een in pak bij En die leek precies op een jeugdkik aan mij Weet je nog wel, oudje oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen Weet je nog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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en uh, iedere week hoort u mij... met een uur lang een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening horen je natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davids met weet je nog wel oudje Een opname 1928. En Louis Davids is natuurlijk het pseudoniem van Simon David. Geboren in Rotterdam op 19 december 1883. En overleden in Amsterdam op 1 juli 1939. Was een Nederlandse cabaretier en revueartiest. Hij staat bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. En in 1929 nam hij een nummer op. Louis Davids, De Kleine Man. Toen stond hij in de revue Lach en Vergeet. En met het lied, het is waarschijnlijk het bekendste lied. Het werd geschreven door... Jacques van Tol met Louis Davids van hij vanaf eind jaren 20 tot zijn dood in 1939 bleef samenwerken. En u hoort hem nu, dat welbekende nummer van Louis Davids, uit de revue Lach en Vergeet, De Kleine Man. Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld, want de ene mens neemt veel te grote hap. De een woont in een villa en de andere bij de belt en die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De ene slaat zijn slag, doet wat hij soms niet mag en de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelach. Dat is die kleine man, die kleine burgerman Zo'n hele kleine man met een confectiepakje aan De man die niks verdragen kan blijft altijd onder Jan Zo'n hongerleier, zenuwenleier van een kleine man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 Ik heb op zee mijn leven lang gevaren. Mijn vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand. strand. Ik win mijn brood met zwalken op de baar. Toch denk ik vaak, mijn rijkdom ligt aan land.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 Waar naar huis, daar ben ik geworden, daar hoor ik me thuis. Waar de Hoor u Jan Verbraken met Aan het Noordzeestrand. Lokaal omroep van Zandvoort. Het is nu tijd voor de Eduard Christiani. Beter bekend als Eddie Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016. Was een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 actief als zanger. Alleen in 2008 deed het niet meer in de zalen. Christiani staat in het Nederlandstalige levensliedtraditie.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 Kusje, daar komt uw autobusje, nu moeten we weer van elkaar. Tot laatste je mijn lippen op uw mondje, het afscheid valt mij toch zo zwaar. Ik hou je vast om klem, tot het autobusje remt, jij stapt op de marchepied.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 Daar staan we ieder zondag, die stilstand aan de draai. Voor een café terrasje, daar zit een papegaai. Dat duurt nu zo al maanden, dat hij ons beiden hoort. Hij kan het goed praten, hij kent het woord voor woord. Bij tapsje van ons twee, dan zingt hij met ons mee. Geef mij nog een kusje, daar komt uw autobusje. Nu moeten we van elkaar. Tot laatste, het kon mijn lippen op uw mondje. Het afscheid valt mij toch zo zwaar. Ik hou je vast omklem, tot tot we tot, tot, dus rem. Jij stapt op de marspeer, en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het lusje, en geeft mij nog een kusje. Ting ting, doet de bel, schat slap wel. Zo heeft die rare vogel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 Ik hou je vast omklem tot het autobusje rem. Jij stapt op de marsje en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het en geeft me nog een kusje. Ting ting, doet de bel, schatsela We leven de tijd van de leer, met Zandvoort uit Zandvoort.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 Naar Zandvoort, uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Jij bent mijn zonneschijn, ik wil steeds bij je zijn, Michaela. Door de nacht lang zag een vogel lied. Ik liep in mijn eentje langs de verliefd. Daar zag ik jou aan de oever staan.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 Al die muziek waarvoor mij beschikbaar stelt. Elke week komt hij weer met een hele bak vol met platen van de zolder. En dan heb ik weer de hele week om uit te zoeken welke plaatjes ze nog een beetje goed klinken. Niet alles klinkt uh, geschikt voor de radio. Maar uh, we proberen ons best te doen om zoveel mogelijk oude mooie jongers uh, op de radio te draaien. En dus zo deze plaat van Soja Oosterman. Daar waar de molen staat. Da Zitten we op het trofje nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan het verkant. De een die zwoop heeft een minuutje vrij. Een ander transfereert bij Klaveren Jassen. Een derde hoopt dit tot de loterij. Hele week is een gedraag. Is de mens arbeid klaar. Maar al te vandaag is hoe telkens zit vrij en blij Zetten wij al de zorg Van heel de week opzij Wij gaan naar buiten dan Naar zee of heide Zondagse zonnetijn Brengt een festijn Ja als het zondag is Arbeid voor rust te weer Dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht Van voor fabriek, kantoor Heide, we blijden Vol voelen nog vrij en fris wanneer het zondag is. De tekenaar zit de hele week te tekenen. De huidvat loopt steeds in haar huishoud De zakenman loopt heel de week te rekenen. Maar hoe hij rekent, steeds komt hij te kort. Een loopjongen moet heel de week lang lopen. Een hengelaar wacht een week lang op een baas. Mijn vrouw die is de hele week aan het kopen. Daarvoor betaal ik me dagelijks groen en paard. Doveldraaier draait met sweet. Elke dag het tellen de lied. Maar als het zondag is.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 Ja, als het zondag is, arbeid voor rest hier zwicht, dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht. Als schoolfabriekkantoor zijn we blijder, voelen ons vrij en vrij, wanneer het zondag is.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 Haar een neger kindje zwaar, als rot was een reuze exemplaar Om die viel meteen van schrik in het wijn, mijn tante riep wel draar. Dat komt vroeger, was ik sapeldol op die kwarta chocola Maar je moet niet alles weten, van wat er hier gebeurt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 Meid Marie, toen mevrouw toeval binnen kwam op een kaveleret zijn knie. Toen mevrouw en vroeg en wat doe jij hier, sprak de dol man. Als ik zeg dat zijn zij me zuster is, dan geloof je er toch niks van. Maar je moet niet alles weten van wat er hier gebeurt.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 We gingen terug in de tijd in 1928. En het met Lou Ban die met je moet niet alles weten. En daarvoor hoorde u de laap het let op het jaartal. Ik weet niet of u hem nog kent. De Jantjes, een, muziek, een muziektoneelstuk van Herman Bouwer Met liedjes geschreven door Louis Davids en zijn vrouw Margie Morris. De Jantjes werd een van de klassiekers in de Nederlandse amusementwereld. En is zeer vaak uitgevoerd. En het is dan ook meerdere malen verfilmd. Het stuk werd voor het eerst in 1920 opgevoerd met Louis Davids de rol van Blauwe Toon. De 300e voorstelling werd gespeeld op 2 mei 1921 in de Plantage Schouwburg in Amsterdam. En de muziek werd verzorgd door het ensemble Jacques Sluiters. En Blonde Grede werd gespeeld toen door uh, Aaf Bouter ten Hopen. Toffe Jans door mevrouw Fischer Blazer. En het ruppel door Annelies Sluiters en de drie Jantjes door Tim Roth, de Friese en Bauer. Dat is natuurlijk de acteur van het stuk. En heel veel leuke liedjes zijn eruit gekomen. En zo ook deze. De Jantjes met Omdat ik zoveel van je hou. Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn verdurfd in de rouw. Toch zou ik jou nooit willen ralen, omdat ik zo veel van jou. Al hij een de aap en is er veel waarin ik winnen moet.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 Kerntaart en is het gebruik van zeep jou onbekend? Toch wil ik van geen andere weten. for men.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 so Want ik ben Sally met Rome.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 Hij voelde zich gelukkig tot en met en kende geen bijzonder zware zorgen. Des avonds ging hij wel gemoed naar bed en sliep tot aan het licht der nieuwe morgen. Maar op een zekere dag stond er een meisje voor zijn raam. Hij wist niet hoe het kwam, maar hij vroeg zomaar naar haar naam. Toen was het hem als hoorde hij klokjes klingelen. Want ze heette Jultje, want ze heette Jultje, want ze heette Jultje van Pingelen.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 van Pingelen. En daarvoor een nummer van Heintje Davids met Potpourri uit de film Bleke Bed. En nu op de radio een zeemanslied. De Maaskanters met een Zeeman heeft het water lief. Een zeeman heeft zijn ze Het NOS nieuws van 10 uur.